Is die zeit? We beten. Kom, jetzt is die zeit.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 Dik de Hark met het NOS-journaal. De ACO-literatuurprijs is toegekend aan David van Rijbroek voor zijn boek Congo. Juryvoorzitter Halsma noemde Congo een meest slepend geschiedwerk. De Belg van Rijbroek won met zijn boek over de geschiedenis van Congo onlangs ook de Libris geschiedenisprijs. Aan de ACO-literatuurprijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. De Tweede Kamerfracties van VVD en CDA zijn verbaasd over de uitspraak van het gerechtshof over de anti-kraakwet. Volgens het Hof is die wet in strijd met Europese verdragen doordat krakers bij een ontruiming niet de kans krijgen naar de rechten te stappen. Amsterdam heeft vanwege de uitspraak van het Hof besloten vijf ontruimingen niet door te laten gaan. Minister Donner wil de Rijksambtenaren de komende twee jaar geen salarisverhoging geven. In een brief aan de vakbonden schrijft hij dat de salarissen van Rijksambtenaren dit jaar al met 2% zijn gestegen, gemiddeld, doordat de eindejaarsuitkering is verhoogd. De minister wil verder het verbod op nachtdiensten voor 55-plussers opheffen. Het kernafvaltransport naar het Duitse Gorleben loopt ook bij het laatste gedeelte ernstige vertraging op. Het kernafval uit Frankrijk kwam na dagenlange acties vandaag per trein in Dannenberg aan... Daarna wordt het overgeladen op vrachtwagens. De wegen rond het overlaadstation zijn geblokkeerd door activisten en boeren met tractoren. Israël zet de bouw van 1300 huizen in bezet Oost-Jeruzalem door. Dat is in Israël bekendgemaakt op het moment dat premier Netanyahu in Amerika is... om te praten over hervatting van het vredesproces. De Palestijnen hebben steeds gezegd pas te willen praten als Israël stopt met bouwen in bezet gebied. De internationale wielerunie UCI heeft de Spaanse wielrenbond gevraagd een procedure te starten tegen Alberto Contador. Dit jaar werden tijdens de ronde van Frankrijk sporen van het verboden middel klembuterol gevonden in het bloed van de Spanjaard. Volgens de toerwinnaar was die positieve test veroorzaakt door het eten van besmet kalfsvlees. Het weer in het zuidwesten regen, later vannacht ook in het midden van het land, er staat een stevige oostenwind. Morgen wordt het geleidelijk droger bij maxima rond 8 graden.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 I'm It's the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 Dat is die Because he's not mine.